Middernacht, het begin van zondag, 21 juli. Jori Stubinitsky met het NOS-journaal. Steeds meer Russen vragen om asiel in Nederland. Vorig jaar waren het er 810. Dat is een stijging van 63 procent ten opzichte van 2011. Volgens het CBS mogen maar enkele tientallen Russen blijven. Binnen de hele Europese Unie staat Rusland nu op een gedeelde tweede plaats met Syrië. Alleen uit Afghanistan komen nog meer asielzoekers. De oorzaak van de toestroom van Russen is niet duidelijk. In het centrum van Brussel is vanavond een volksfeest losgebarsten. Het Bal National, zoals het evenement heet... werd tien jaar geleden voor het eerst gehouden... ter viering van het toenmalige tienjarige koningschap van Albert. Nu vieren de duizenden aanwezigen niet alleen een lustrum... maar eren ze ook de vertrekkende koning. Die zwaaide samen met zijn vrouw en prins Filip en prinses Mathilde... naar het toegestroomde publiek. Komende ochtend tekent Albert rond half elf de akte van troonsafstand... Om twaalf uur legt Filip in het Nederlands, Frans en Duits... de eet af als zevende koning van België. De jemenitische Nobelprijswinnares Tawakol Karman... heeft de ontvoerders van een Nederlands paar opgeroepen... hun gijzelaars vrij te laten. De gegijzelde Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen zitten al weken vast. Karman roept de jemenitische autoriteiten en de president op... om er alles aan te doen om de twee te bevrijden. De twee Nederlanders vroegen onlangs in een emotioneel filmpje om hulp...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 Ja, een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel. Nou ja, vanuit het College Hotel. Ik sta eigenlijk naast het College Hotel, want ik sta op het terras van het College Hotel. Ja, normaal sta ik altijd in de gang en klop ik op de deur... bij iemand die even op een kamer tot rust mag komen. Even, nou, even mag bezinnen. Even vakantie mag vieren een avond. En ja, dat gaat vanavond ook gebeuren. Een Stukje op het terras, ook in die kamer, wel iemand die echt vakantie heeft. Want normaal gezien uh, schrijft ze om de dag een column in de Volkskrant op pagina 2... Dat wisselt ze af met uh, Bert Wagendorp. Ze is ook uh, tafeldame bij uh, de wereldrijd door, maar ze is nu echt. Uh, ja, ze heeft vakantie. Ze heeft al een week geen koolm gegeven. Ik heb het over niemand minder dan uh, Shaila Sital zien. Shaila, ja, we, hebben, we staan hier lekker buiten ja, en proost. ik heb voor jou geregeld een Parbo bier. Ja, geweldig. Wat is Parbo bier voor jou? Parbo bier, dat is nou het bier van Suriname en het is. Volgens mij is het eigenlijk stiekem gewoon een soort Heineken. Maar het is natuurlijk veel lekkerder. Want het zit in zo'n mooie grote fles van een liter. De bedoeling dat je dat met een heel gezelschap zo opdrinkt. En hoe noemen ze dat in Suriname? Een joko heet dat. Ja, zo'n uh, zo fles. En uh, ja, het is gewoon heel lekker bier. Maar het is vooral lekker als je het in Suriname drinkt. Als je het in Nederland drinkt is het eigenlijk best wel gewoon, zeg maar. Maar als je het in Suriname drinkt... Dan, dan smaakt het... ik weet niet hoe dat komt, of het door het water komt... of door de omstandigheden waaronder je het drinkt... maar dan is het wel gewoon het lekkerste bier ter wereld. Absoluut. Nou, jij bent uh, geboren in Suriname. Ja. Tot je zevende daar gewoond. Ja. Toen verhuisd naar uh, de Antillen. Mm -hmm. En op je zeventiende ben je naar Nederland ja, gekomen. Ja, klopt. Maar goed, dus dit is voor jou echt het uh, Suriname-gevoel... Je hebt nu een week vakantie, morgen vertrek je naar Suriname. Hoe, hoe voel je je zo'n week echt vrij? Niet hoeven schrijven, niet hoeven na te denken... geen mening hoeven vormen. Heerlijk, het is echt heerlijk. Dat, zeg maar, dat, want het gaat maar door, zo'n heel jaar lang. En dan om de ene dag. Dus het blijft, hè? daar heb je net een kolom afgescheiden... en dan moet je alweer naar de volgende. En dat is uh, heel prettig om te doen. En een heel fijn ritme en zo heerlijk dat je overal wat van mag vinden. Maar het is ook ontzettend fijn om gewoon een week lang ook niks te hoeven vinden. En ik vind het ook... Echt niks. Ik volg het nieuws een beetje half. En uh, alles wat bij alles wat langskamt, denk ik, oh, ah, goh, ah, leuk. Ik heb ook totaal geen mening meer. Ik ga nu vols, volslagen meningloos de zomer in. Dat is ook heel fijn. Maar wat heb je afgelopen? Wat is niks dan voor jou? Is dat gewoon echt een beetje hangen, een beetje rondfietsen? Wat doe je? Ja, als ik. Uh, Net, uh, net klaar ben dus net, ik. Had vorige week donderdag was het, had ik mijn laatste column geschreven. Dus afgelopen, uh, vorige week vrijdag het laatst verschenen. En ik had wel allerlei plannen wat ik dan zou gaan doen. Um, ja, weet ik vond gewoon uh, stomme dingen die je doet als je vrij hebt. Zoals naar uh, de stad gaan enzovoort. Maar ik, ik heb toen echt twee of drie dagen gewoon op de bank gezeten. Thuis. Uh, gewoon voor me uit zitten staren. Een soort... Niets, letterlijk niets gedaan. En dat heb ik kennelijk nodig om even helemaal los van te komen. En pas na een dag of drie dacht ik van... ja, ik, uh, ik moet er eigenlijk weer wat gaan doen... En toen ben ik uh, ja, de, de, de dingen gaan doen, weet ik veel. Inderdaad, weet ik veel. Uh, ergens naartoe. Of een, een dagje hier en zo, of een dagje daar en zo. Maar die eerste drie dagen heb ik eigenlijk alleen maar op de bank gezeten. En af en toe dacht ik: oh shit, ik moet kinderen uit school halen. En dan ging ik kinderen uit school halen. En dan ging ik weer op de bank zitten. En dat was, is kennelijk nodig of zo. Nou, ik dat kan me me heel goed voorstellen als je uh, een jaar lang zo productief geweest bent. Um, maar ja, geen mening hoeven vormen. Dat moet toch vandaag raar geweest zijn toen in het nieuws kwam... dat uh, uitgerekend Mark Rutte zei van nou, als de Antillen bellen... Eh, welk <laughs> eiland dan ook, uh, ze willen van ons af. Ja, uh, Eén één telefoontje ja. is genoeg ja. om uh, zich af te scheiden van, van ja. Nederland. Nou, ja. Ja, we zeiden ja. het net al, van je zeven tot je zeventiende heb jij op de Antillen gewoond. Wat vind je daarvan? Ja, ja, dat vind ik, ja, ik moet daar eigenlijk dus niks van vinden, want ik heb vakantie. Dus ik probeer er heel erg hard niks van te vinden. Maar ik vind er eigenlijk natuurlijk wel wat van. Uh, kijk, het, het is natuurlijk niet helemaal nieuw. Als je, als je hier aan een Tweede Kamerlid vraagt van... Goh, wat moeten we met die Antillen zeggen ze allemaal... Oh, mogen, mogen, mogen, mogen vrij, mogen vrij. Uh, de Antillen willen dat helemaal niet. Als je dan de mensen gaat vragen, dan willen ze dat helemaal niet. En dat lijkt me ook heel goed. We moeten gewoon lekker bij Nederland blijven. Of je mag geen Antillen meer zeggen, voormalige Antillen. Precies. Uh... Maar ik, ja, wat, wat vind ik ervan? Ja, ik vind het ook zoiets... Heb, ik weet niet, je zegt dat toch ook niet over Friesland of over, over Rijssel of zo. Dan zeg je toch ook niet, nou ja, als ze weg willen, mogen ze weg. Het hoort gewoon bij Nederland. Het is gewoon ooit toevallig door... Uh, ze hebben er nog best wel veel moeite voor gedaan ook. Want ze zijn, net, uh, zijn daar allemaal Spanjaarden gaan om het eiland in bezit te krijgen. Maar ja, het hoort gewoon bij het Koninkrijk. En ik, vind, ik vind het ook zo... zo uh, onbeleefd... om dan... het uh, de hele tijd over te hebben van... nou mag wel weg, mag wel weg. Dat, dat zeg je ook niet als er iets misgaat in Limburg. Zeg je toch ook niet, snij maar af, geef maar terug aan België. Maar de, de Antillen hebben hier... of de voormalige Antillen hebben wel een hele slechte naam... in, in Nederland. Ja. Ik denk altijd dat de mensen daar uh, eigenlijk altijd vakantie hebben. Al, allemaal <laughs> zijn ze corrupt. Uh, het, het woord roversnest... is meer dan eens gevallen... Uh, hoe komt dat uh, die Antillen zo'n slechte naam hebben. En is dat terecht? Nee, deels is het natuurlijk uh, waar. Er gebeuren dingen die, die hier uh, niet, niet zo snel zouden gebeuren. Er is een iets, Juist een iets andere politieke cultuur, zou ik maar zeggen. En iets andere opvattingen over hoe je je zin krijgt en hoe je je wegvindt. Um, maar ja, het is ook wel... Ook, het heeft ook wel te maken met gewoon dat het een hele kleine gemeenschap is. Dat heb je in hele kleine gemeenschappen. Dan is het, dus heb je al gauw nepotisme en uh, vriendjes politiek en, uh, en dan valt het ook veel sneller op... dat er gestolen wordt en zo. Het valt natuurlijk minder op in een grotere maatschappij. Het is... Um, ja... Misschien is het onderwijs er slechter. Misschien zijn de voorzieningen er slechter. Weet je, het is... Het is, het is een iets ander soort samenleving dan de Nederlandse. Het is iets minder aangeharkt en het gaat er iets minder uh, netjes aan toe. Het is misschien wat ruwer en wat grover in, uh, in, in, in opvattingen over hoe je moet komen of hoe, hoe je verder op, hogerop moet komen. Um... Maar ik vind dat, ik, ik, ik vind dat allemaal beste reden om, om, om daar heel streng tegen te zijn. Zeker als je er geld aan geeft vanuit Nederland. Maar ik vind het wel onbeleefd om het de hele tijd over te hebben, alsof het een soort last is waar je per se vanaf moet. Nou, je hebt het nu eenmaal een keer door um, omstandigheden eens een keer gekregen of, of, of, of veroverd zelfs. Nou ja. Wees er dan een beetje zuinig op en netjes op een beleefd tegen. Maar raakt het je ook echt? Ja. Dat, is, dat wij zo negatief zijn over die, uh, die niet, eilanden? Niet, niet, niet, niet. Ik vat het niet heel persoonlijk op of zo. En, uh, uh, nee, ik vat het niet persoonlijk op. Maar ik, ja, ik vind het gewoon niet zo netjes. Dat meer. En uh, heeft Rutte het dan goed gedaan? Die, die toeneen langs de <laughs> curaçao Nee, wat ik ervan heb meegekregen... Ik volg het nieuws natuurlijk heel slecht, want natuurlijk. ik heb vakantie. Dus ik hoef het allemaal niet te volgen. Maar wat ik ervan heb meegekregen is dat hij het best goed deed. En dat hij ook met redelijk enthousiasme is ontvangen. En dat hij ook niet per se met het vingertje kwam zwaaien. Maar heel erg van, nou ah, jongens, we gaan gewoon samen leuke dingen doen. En geld verdienen. En weet je, Rutte kan dit soort dingen ook heel goed. Het is gewoon een hele... Leuke, sympathieke, aardige man. Dat kan niet heel goed zijn. En dat bij zo'n Tour, dat kan niet. Dan pakt hij iedereen in en wint iedereen om zijn pink. Dat kan hij gewoon heel goed. Rutte is eigenlijk een Antilliaan. <laughs> nee, volgens mij is het heel calvinistisch. Nee. <laughs> uh, nou ja, ik denk niet dat de eilanden gaan bellen om af te scheiden van Nederland. Nee, nee, um, nee, nee, nee, nee, Ik lachen daar nog een keer om in, denk ik. Nou, het is wel mooi. Jij vertrekt morgen naar Suriname. Ja. Daar ben je dan 2,5 week. Ja. En dan ga je uh, nog een een week even naar Curaçao. Ja. ja. Kijk je uit? Ook naar uit? Ja, Curacao? ja, zeker. Ja. Natuurlijk, ja. Het, uh, er zijn hele grote verschillen tussen Suriname en Curaçao. Als je naar Suriname gaat, dan ga je na 30 jaar terug. Want het land staat gewoon stil. Of er of, of, of, zit heel weinig ontwikkeling in. En als je naar Curaçao gaat, dan, dan, dan zie je wat, wat, het, wat er gebeurt als je wel ontwikkelt. Curaçao is heel erg in ontwikkeling. Er gebeuren dingen elke keer als ik daar kom. Mijn ouders die wonen daar nog, dus ik kom er met enige regelmaat. Dan zie ik weer dat de dingen veranderd zijn en vernieuwd zijn. En er ligt weer een nieuwe weg. Of er oh, staat weer een nieuw gebouw. Er gebeuren allemaal dingen. Dat is heel, uh, is, is, is, is heel inspirerend. Ben, dat, dat, dat, er gebeurt wel degelijk wat om te antillen. Tsunami niet. Tsunami ziet er gewoon nog uit. Zoals het uh, er 35 jaar geleden ook uit. Nou, daar gaan we het uitgebreid <laughs> over hebben. Maar je, want je bent nog niet weg. Je bent vanavond eerst nog bij ons. En je hebt een mooie plaats meegenomen. Mm -hmm. Nou, vertel. Um, ik, heb, oh, ik heb Strange Fruit gevraagd van Nina Simone. Ja, dat, dat, ja, dat vind ik gewoon een heel mooi nummer. Ik, misschien wel het mooiste nummer ooit gemaakt. Ik zet het heel vaak op. Als ik gewoon alleen thuis ben of als ik zo op de bank voor me uit zit te staren... omdat ik al die columns uit mijn hoofd moet zien te krijgen. Um, ik, ik vind het een prachtig nummer. Het is heel oud. Het komt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus het is alweer bijna nee, 80, 90 jaar oud als het niet ouder is. Het gaat over een lynchpartij in het zuiden van de Verenigde Staten... Um, geschreven door een, uh, als ik het goed heb, die witte onderwijzer uit de Bronx. Die zich ergerde aan al die lunchpartijen. En daar. Heel mooi nummer. Het is een heel het is een hele mooie tekst. Uh, het is een heel mooi melodietje onder. Het is, En de uitvoering van Nina Simone vind ik het, het, het mooist. By far. Nina Simone is een geweldige zangeres. Ze is helaas overleden. Alweer een jaar of tien. En uh, die. die die vrouw die heeft ook zo'n geschiedenis en dat legt ze allemaal in, dat, in de manier waarop ze dat lied zingt. Nou ja, en met Strange oh Fruits en dan ja, de, de, de slachtoffers van de Linkspartijen die ja. aan de bomen hangen. Ja. Ze hangen uh, vreemde zwarte lichamen in de bomen. Ja. Nou, vreemde, wij gaan er naar luisteren en onder, ondertussen verplaatsen wij naar uh, de Kamer. Ja, is goed. En de Parbo gaat wel mee. <laughs> Tuurlijk.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 Rain together for the wind to sigh. Nina Simone, Strange Fruit. Shaila C. die wil je lievelingsplaat, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ah, heel erg mooi. Um, nou, hier ligt hij, De Volkskrant de van Volkskrant. vandaag. De Volkskrant, kijk. Met normaal op pagina 2 een column van jou. Ja. Maar deze keer van uh, Tony Mudder. Heb je hem gelezen? Ja, ik heb hem wel gelezen. Ik vind dat ik uh, de vervangers gewoon moet lezen. En? Um, gewoon uit, uh, uh, heel goed. Ik vind altijd dat wij... We worden in de zomer... Uh, Bert en ik worden altijd vervangen door een aantal mensen. Steeds een week, uh, twee, een koppeltje van twee. En dan een week daarop weer een koppeltje van twee anderen. En ik vind ze altijd allemaal beter dan wij. Ik denk, word ik op een gegeven moment altijd heel bezorgd. Dan denk ik, oh nee, straks uh, houden ze hun en willen ze mij niet meer terug. Um, nee, die vervangers zijn altijd uh, goed. Wat maakt iemand een goed columnist? Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, wat, maakt, wat is een goede column? Um, um, ik... Ik denk dat je, uh, kijk je hebt columns in soorten, maar nee, wat, wat, wat Bert en ik doen, noemen wij nieuwscolumnist. Zodat je zeg maar bij het nieuws, uh, met het nieuws wat probeert te doen. En wat een goede columnist doet, is uh, proberen, hopen, en soms lukt het ook werkelijk: is mensen een andere kijk te geven op. Wat er is gebeurd. Er gebeurt voortdurend van alles. En je moet daar op een of andere manier. moet je daar. Um, chocola van zien te bakken. als lezer en als, als televisiekijker. En ja, dan krijg je enorme. diarree aan analyses en. achtergronden en, enzovoorts. Uh, voorgeschoteld. En wat je als columnist probeert te doen. is om daar een soort. om daar een beetje boven te gaan hangen. en te zeggen: kijk, zo kun je het ook bekijken. Of kijk. Dat, dat, dat, dat had je niet gedacht, hè? dat je het ook zo. Of, of, of dat het eigenlijk zo, zo en zo misschien wel zit. Um, dat vind ik belangrijk, dat, dat, dat je een soort uh, he moment uh, hebt als je het leest. En er moet gewoon een goede grap in zitten. Er moet humor in zitten. Dat, is, dat, dat kan niet altijd en niet elk onderwerp leent zich ervoor. Maar ik vind dat het wel een streven moet zijn. Dat er moet ook wel iets te lachen zijn. Er is al zoveel. Uh Um, gedoe en somberte en zo. Dus ik vind het ook altijd wel erg fijn als een columnje ook um, de, de, licht, de lichtheid van iets kan laten inzien. Van nou, we maken ons nu wel met z'n allen ontzettend. druk je over jongens, maar eigenlijk is het ook wel heel geestig. of zo. Dat, dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Nou ja, ik. Lees altijd met heel veel plezier uh, de columns op uh, uh, pagina 2 van de Volkskrant. Van, zowel van jou als van Peert Wagendorp. En ik heb ook altijd het idee van... Ja, maar ze zeggen precies zoals ik het. Ja, maar ik kan het niet opschrijven en ik, kan, ik kom er niet uit. Weet je. Ja. Jullie, jullie weten het zo te benoemen dat ik denk aan mezelf... Ja, maar dit is het. Dat bedoel ik nou, ja. Ja. Ja, ja, nou ja, dat, dat hoop je dan. Dat je, dat je, dat je inderdaad dat, dat een beetje bewerkstelligt bij de lezer. En ik vind het ook leuk als een lezer denkt van... Oh, ik dacht eigenlijk... Um ik, ik was hier eigenlijk helemaal tegen, maar nu ik dit gelezen heb, ben ik helemaal voor of omgekeerd. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat je dan mensen van standpunt kan doen veranderen of van inzicht kan doen veranderen. Dat vind ik ook heel leuk. Maar inderdaad, dit is ook... Toen ik het uh, um, ging doen of toen mij uh, gevraagd was of ik dit wilde doen... toen uh, moest ik Ronald Giphart opvolgen. Die deed het uh, hiervoor. En, uh, en toen had ik hem uh, een mailtje gestuurd of een berichtje gestuurd... van goh, uh, moet, moet ik dit doen en is dit eigenlijk wel leuk en zo. En toen zei hij van ja, het is een groot voorrecht... om te proberen te formuleren wat mensen eigenlijk al denken... maar. Nog niet weten dat ze dat denken of dat ze dat vinden. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij. Nu, nu ik dat een tijdje doe, denk ik, ja, daar had hij gelijk in. Het is, het is, je, je, je zoekt uh, of je vindt de woorden die anderen nog aan het zoeken zijn. Dat je denkt van, ja, wat moet ik hier nou mee? Waarom kan jij dat zo goed? Ik weet niet of ik dat nou heel goed kan, maar. Um geen idee. Ja, nee, maar het is zo'n aparte tak van sport om de dag uh, ja. een column schrijven. Zeker ja. de nieuwscolumn, weet je. Het ja. gaat niet over gebakken eieren of het gaat niet over de poes die je ongesteld is geworden. Nee, het is nee. echt ongelooflijk, weet je. Wel. Het moet over uh, nieuws van de dag gaan. en, ja. en, en alles in, in hebben wat je net beschrijft. Dus, ja. En daar ook nog humor bij. Wat, waar, waar haal jij het? Um, je moet, um, je, je moet je druk genoeg kunnen maken over de dingen die gebeuren. Zeg maar je, je, je moet een zekere mate van, van um, um, opwinding voelen bij wat er gebeurt. Dat, dat is belangrijk. Voor, voor, om, voor, tenminste, voor mij is dat belangrijk. Ik moet, ik moet, moet een zekere mate van opwinding hebben. En, ja, je moet er natuurlijk ook wel wat vanaf weten. Ik kies wel alleen onderwerpen waar ik echt wel wat vanaf weet. Of waarvan ik weet dat ik binnen uh, korte tijd genoeg van te weten kan komen om daar iets over te schrijven. Ik vind wel dat ik er echt alles van moet weten... voordat ik een column ga schrijven. Dus je moet dus, ja, zorgen dat je weet waar je het over hebt... en iets waar je nou ja, op het, het bent... of je voldoende druk over maakt. En tegelijkertijd um, moet je dat weer kunnen relativeren. Moet je ook jezelf kunnen relativeren... of je eigen verontwaardiging of boosheid ook weer kunnen relativeren... en dat allemaal te proberen te stoppen in 500 woorden. Ja, zoiets. En nou, ja, want dat is dan ook mijn volgende vraag. Want jij je bent ook tafeldame bij De Wereldrijd, hoor. Ja, nou, ja, ja, niet tafeldame, maar nou ja, heb, ik zit in zo'n panel. Ja, daar, precies. ja, ik, ik, ja uh, Je bent penaltje, ja. Uh, uh, dan ook columnist. Je moet altijd een mening hebben. En, en ja. je zegt, daar moet je opgewonden voor zijn. Dan moet je, je, je moet wat vinden, heel de hele tijd. Waar komt, die, ja, waar, waar komt die pittigheid van jou vandaan? Uh, ja, pittigheid. Ja, wat jij. Ja, um... Nou nee, ja, ik, ik vind het belangrijk. Ik, ik, ik schrijf redelijk veel over politiek en, en economie. Dat zijn een beetje mijn, mijn, mijn onderwerpen, een beetje Europa en ook nog wel andere dingen. Maar dat zijn de, zijn de onderwerpen waar ik het meest warm voor loop. Um, omdat het gewoon belangrijk is. De, de, er gebeuren gewoon dingen in Den Haag en er gebeuren. Um, ja, het moet ook in je zitten. Ja, tuurlijk. Maar, waar het, komt het, dat van? Het, het, het, zeg maar, ik, ik vind het belangrijk dat. Mensen, gewoon mensen die hier op straat lopen, die hier in de tram zitten en die hier langs fietsen, dat die snappen uh, dat er beslissingen worden genomen over hun, boven hun hoofd, die over hun gaan, die hun raken, die, waar ze ja, wat mee dat moeten Dat begrijp ik. Maar dat, wat dat, ik dat wil dat weten, moe, waar? Dat, dat, dat moeten zij moeten dat weten. Was je het toen je jong was ook al zo? Laat ik het dan zo stellen? <laughs> um, um, ik maakte wel altijd krantjes toen ik klein was al, familiekrantjes en zo. omdat dus ik vond dat mensen dat allemaal moesten weten. En ik zat bij de schoolkrant ook omdat ik me druk maakte over wat er gebeurde allemaal op school. En dat moesten mensen weten. Ik, ik vind dat de mensen dingen moeten weten. En, en als er iets gebeurt wat, wat niet deugt of wat... Uh, Um, of, of wat anders moet of Waarom anders kan. Maar waar Wat is zendingsdrang <laughs> Het is geen zendingsdrang. bekeringsdrift. Ik, uiteindelijk ben ik gewoon heel liberaal... en mag voor mij iedereen alles. Uh, maar ik, ik, ik wil niet per se mensen bekeren... of ik wil niet per se... Um, um, dat, dat iedereen vindt wat ik vind. of, of, of, of, ja, kom of op, anders mensen schrijf je het goede... Nee, ik, vind, ik wil dat mensen goed geïnformeerd zijn. Dat mensen gewoon uh, weten wat er gebeurt... Soms gebeuren er dingen in, in Den Haag of, of, of in Brussel of waar dan ook... waar ik denk, ja, dit, maar dit weten de mensen niet. Ja, dat heeft wel in een nieuwsberichtje gestaan, maar ze snappen vast niet... dat dit gewoon heel erg is of dat dit heel erg belangrijk is... of dat dit heel erg geestig is of dat dit um, um, ons allemaal ontzettend gaat raken... of dat, dit, uh, ja, dat je dit gewoon moet, moet weten en dan... dan dan wil ik daar een column over schrijven. Niet omdat ik mensen wil bekeren. of omdat ik wil dat mensen. Um, een bepaalde richting op denken. Want ik gewoon vind dat ze het moeten weten. En dat heb je mensen... dus al van jongs af aan. Schoolkrantjes schrijven. Ja. Was het ook op verjaardagen altijd al discussiëren met jou en zo? Ik ben ja, valt ja, valt wel mee. Ik ben wel een beetje een bedweter. maar niet, niet ook weer niet zo erg. Ik ben, ik, ik ben tegelijkertijd ook heel liberaal hoor. Ik bedoel. Ik vind dat prima als iemand anders iets heel anders vindt. Heel... Voor mij mag, mag alles. Op welke leeftijd had je in de gaten van... ja, dat heb ik nu eenmaal? Dat, dat... Nou, ik wilde al heel vroeg journalist worden. En dat wilde ik worden. Omdat ik, uh, weet ik veel, naar oorlogsgebieden wilde of zo. Dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Uh, maar wat ik uh, het belangrijk vond... dat er... Um, dat de mensen weten wat er allemaal gebeurt. Dat er gewoon allerlei dingen gebeuren... die uh, of het daglicht niet kunnen verdragen. Die niet deugen. En, en het dat heb ik altijd gevoeld. Is het rechtvaardigheid? Misschien is het wel rechtvaardigheid. Ja, misschien is dat het wel. Zou kunnen. Ja, misschien is dat het wel. Dat het gewoon... De, de, de, er zijn heel veel dingen die zijn gewoon niet helemaal eerlijk. En het leven is niet eerlijk en de wereld is niet eerlijk. Maar ik vind wel dat mensen dat moeten weten. En ik, ik vind het ook, ook belangrijk dat mensen dan vervolgens... met die informatie iets kunnen doen. Dat, ze ook, dat je ze het instrument in handen geeft om iets te doen. En daarom is journalistiek heel belangrijk. En, en als je dan zo'n hoekje hebt, wat veel gelezen wordt... dan vind ik ook dat je verplicht bent om daar... Um, onderwerpen in te behandelen die echt, echt over iets gaan. Dat je niet de, je er makkelijk vanaf maakt met uh, nou ja, weet ik veel uh, of, of Rafael uh, van der Vaart en Sylvie Meijs hoe dat nou precies zit. Dat je, maar dat je denkt er moet gewoon wel echt ergens over gaan. Het moet wel ergens over gaan. En ben je ooit wel eens uh, moe van jezelf geworden? Ja, voortdurend. Ja, wel. Ja, wel. Ik heb wel eens een column tikken en ik denk volgens mij ben ik mezelf niet aan het herhalen. En dan ga ik zoek terug zoeken en dan denk ik, ja, verdomd, ik ben mezelf aan het herhalen. En dan probeer ik het toch wel iets anders te doen. En nee, ook in het dagelijks leven dat je zoiets hebt van, jezus, wat sta ik hier weer de bedweter uit te hangen? Ja, best wel. Vinden ze thuis ook wel, hoor. Dat ik alles beter weet. Ik, ik heb kinderen en ik heb nu een dochter, die is nu zeven, die weet ook alles beter. Echt alles. En het is heel vermoeiend, het is heel vermoeiend als iemand altijd alles beter weet. En je herken probeer... je jezelf? Ja, dat, dat heeft ze natuurlijk van mij, ja, dat heeft ze niet van de vader. Dus ik probeer ook soms dan wel eens... en nu ik dan vakantie heb, denk ik... nou, nu ga ik gewoon proberen om drie weken lang echt niks te vinden... en ook niks beter te weten dan iemand anders. Maar dat is misschien wel een beetje lastig. Maar dat... <lacht> Kijk, nu wel raar. <lacht> ja, ja nee, ik vind het heel leuk dat jij het, dat jij het ziet bij je dochter. Ja, ja, die weet echt alles beter. Dan zeg ik van, nou, nee, dat zou niet doen? Want dat gaat vallen. Nee hoor, echt niet. En dan heeft ze een hele redenering waarom dat niet zo is. En dan... Zit zo al bij de schoolkrant? Nee, dat nog niet. Maar dat zal waarschijnlijk niet heel lang meer duren. Ja. Heel erg, ja. ja, ja het, is, het is wel confronterend om jezelf terug te zien in je kinderen. Dat is, dan zie je allerlei karaktertrekjes en dan denk je... Ja, dat, zou ze dat nou voor mij hebben? En dan weet je eigenlijk ergens die diep achter, in je achterhoofd weet je dat dat zo is. Dat Wat ze dat voor eerste. jou heeft. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ontzettende alles beter weten. Dat is, vrij, dat is toch vrij ernstig. Mijn vader heeft het ook. Het zit in de familie. Ben ik bang. Ja. Ja. Rijf, Nee, ik weet het niet. Nee, ja, ik vind het leuk, want ik lees het heel graag. Ja, nou, gelukkig. Maar ik hoef niet niet de hele dag mee te leven. Nee, ja, dat is weer anders, ja. Maar ik ben ook, ook, ik ben ook heel lief en ook wel heel mild en zo. Ik ben ook wel milder geworden, hè? Met Ouder worden en kinderen krijgen en zo. Daar word je ook heel mild van. Dat je ook meer vergeeft. Dat je ook wel denkt, ja, ach, ja, nee, ach. Tuurlijk... Uh, Doet iemand dat en dat? Of ik niet meteen tot de schoenveters af te branden in een column? Laat maar lopen. Ja, want ik vind het ook wel eens prettig om ergens geen mening over te hebben. Dat is heel fijn, ja. Heb je dat fijn. ook wel eens? Ja, heb ik ook wel eens. Ik heb ook wel columns die geen mening hebben. Ik heb, uh, soms, soms weet ik gewoon heel precies wat ik vind. En soms weet ik niet wat ik vind. Maar wil, vind ik het wel een belangrijk onderwerp? Of wil ik, daar, wil ik het wel aanstippen? En dan... Uh, ik maak ook wel eens van die columns die niet heel stellig... Van dik houdt één, van dik houdt twee, van dik houdt drie, conclusie. Dat, dat soort columns maak ik ook wel eens niet. Dat, het, uh, dat ik het een beetje in het midden laat. Dat ik gewoon wat dingen aanstip of wat, wat dingen opwerp. En dat ik het verder ook maar aan de lezer overlaat wat hij er nou precies van moet vinden. Of hij daar nou precies mee moet. Dat, uh, en dat is ook heel prettig. En, en loop je ook wel eens vast bij het schrijven van een column? Ja, jawel, jawel, jawel. Hoe werkt dat? Het werkt heel chaotisch. Het is een heel chaotisch proces. Het schrijven van een column, dat, uh, het, het, uh, het is altijd chaos in mijn hoofd. En het, het, het, het moeilijkste zijn, zijn, zijn twee dingen die je moet hebben. Je moet een goed onderwerp hebben waar je iets bij voelt en een soort opwinding en waar je ja, iets mee, het gevoel dat je iets mee kunt. En tweede, je moet weten hoe je het gaat vertellen. Want een, een column is een is een een verhaaltje En je moet weten wat voor vorm je gaat kiezen om het te vertellen. Of je dat vanuit het perspectief van de hoofdpersoon gaat vertellen. Of dat je het uh, heel serieus gaat vertellen. Of, je, je moet, je moet een, een vertelvorm in je hoofd hebben. Die twee dingen moet je hebben. Het onderwerp en de vertelvorm. En die moeten goed samenvallen. En dat, dat weet ik soms echt pas wanneer die kolom af is. Dus dan ben ik bezig en dan ben ik aan het nadenken en heb ik wel een idee... en dan ga ik gewoon heel chaotisch dingen optikken. En dan uh, ga ik dat uh, ja, een beetje zitten bijschaven... tot ik 500 woorden heb, want dat moet het ongeveer zijn. En dan lees ik hem en denk ik... oh ja, ja, dit vond ik eigenlijk. Dan weet ik eigenlijk pas wat ik vond. Of dan kan ik het ook eigenlijk pas formuleren... op het moment dat ik, dat ik het heb opgetikt en dat het er staat. En dan denk ik, oh ja, ja, ja zo, zo, zo, zo zit het. En dan zo, gaat het naar de krant... Ja. En dan de volgende dag staat het in de krant, ja. pagina 2. Ja. En dan lees jij het niet, hè? las ik ergens. Nee, nee, nee, nee. Bijna nee. Nee, niet. Nou niet. Um, ik vind het heel vervelend. Ik vind het heel vervelend om mezelf terug te lezen. Ik vind het nog erger om mezelf terug te zien. Want ik, uh, als, ik, als ik bij de wereld daar door ben geweest, of zo, dat heb ik echt nog nooit teruggezien. Want dat vind ik zo confronterend. Maar jezelf teruglezen vind ik ook heel confronterend. Omdat je dan eigenlijk meteen bij het lezen... 10 dingen ziet die anders hadden gemoeten. Die niet mooi zijn geformuleerd. De conclusies die niet teugen. Of dingen die anders hadden gemoeten. En ik denk, oh, muts het uit je zo, moet. Je dan ben je weer de bedweter over je eigen kolom. Ja, ja, ja, ja. Dan weet ik het weer veel beter. Ervan. Oh, dus ik lees het meestal niet... Nou, in het begin las ik het helemaal niet. Dus vond ik het heel eng. Um, dan liet ik het echt... Uh, dan ging ik het bedekken. Terwijl ik de krant las. Zodat ik het ook niet per ongeluk kon lezen. Nu bedek ik het niet meer. Maar lees ik het soms wel even vluchtig als ik nieuwsgierig ben um, of het wel past. Want ik stuur altijd gewoon 510 woorden naar de eindredactie. En die moeten dan dat in dat vormpje zien te passen. Dus soms moet er wat uit. En dat weet ik niet, want dat laat ik gewoon aan de eindredactie over. Dus soms lees ik het nog wel eens terug als ik benieuwd ben. Van goh, past het nou allemaal of hebben ze er wat uitgehaald? En, maar wat is het met terugkijken? Waarom durf je jezelf niet terugkijken? Ja, vreselijk. Dat is natuurlijk zo confronterend. Dan zie je dat, je dat je niet goed zit. En dat, dat, ik, dat ik op mijn moeder ga lijken. En dat ik uh, uh, rare dingen zei. En dat ik heel stom zit te giechelen. En zo ja, nee, dat is heel, heel, heel erg confronterend. Ik weet niet of, of, of jij dat wel eens hebt, om jezelf terug te zien of horen of luisteren. Ik vind het heel erg vervelend. Nee, ik kijk heel veel terug, ook om te leren voor de volgende keer ja. ja. Maar het is ja. voor jou dan best wel lastig, want je ziet in je kinderen terug uh, hoe jij bent. Ja. En, en, en je ziet op tv, uh, zie je moeder terug. Is, is, het, is het complex ja. om Sharil te zijn? Nee. nee hoor, nee hoor. Nee. Ik ben verder heel ongecompliceerd. Uh, Sta heel licht en vrolijk in het leven hoor. Ja, het, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja mensen zouden anders denken uh, als ze dit horen misschien. Die maken zich zorgen. Ja. Ja, ja, het begint nu wel zorgelijk te worden. Nee, nee, nee, dat valt op zich ook wel mee. Maar nee, jezelf terug zijn, ja, boch, Nee, dat vind ik echt heel erg. En met een mooie vrouw. Ja, maar dan denk ik, oh, ik zit niet goed. Of ik heb een raar bloesje aan. Ja, nee, dat is altijd wel iets. Nee. Is dat typisch vrouwen? Zo, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk dat, dat vrouwen dat wel vaker hebben. Ze denken, oh, en wat zei ik daar? Oh, wat raar. wat zit soms te giechelen. Volgens mij is het ook, misschien is dat ook wel een vrouwending. Zou kunnen. Maar toch doe je het. Jawel, jawel, ik doe het wel. Ik doe Geniet het... je er wel van als je op tv bent bij de Wereldrijd Door? In het begin zat ik er wel een beetje met een soort van tegenzin. Of ja, tegenzin is niet het juiste woord, maar ik vond het wel heel erg eng en uh, moeilijk en raar. En uh, ik ben het op een gegeven moment leuk gaan vinden. En het is niet per se dat ik televisie leuk vind, maar ik vind de Wereldrijd Door gewoon heel leuk. Ik vind het zijn leuke mensen en het is een leuke ploeg en het is een ontzettend leuke redactie. En. En je kan daar leuke items maken of, of, of, of aan meewerken. Dus dat, dat vind ik leuk. Maar ik vind het fenomeen televisie op zich vind ik niet per se leuk. Dus ik doe dit omdat ik de wereld daardoor leuk vind. Het heeft een leuke energie en ik word er altijd heel vrolijk van. En ik kom altijd heel vrolijk daarvan terug. Dus daarom vind ik dat leuk. Maar het is niet dat ik dan any tv ding per se leuk zou vinden. Je nee. bent eigenlijk een pure journaliste en... Vooral het schrijven woord. Ja, schrijven vind ik het belangrijkste. Ja. En het, dat is ook wat ik kan. En van al die andere dingen denk ik... ja, dan ben ik ook verder niet per se voor in wie gelegd. Maar schrijven, is, is één ding wat ik kan in het leven... en dat is schrijven. Dus dat doe ik het liefst. En ben je er nu ook van overtuigd... dat als er uh, een kolom geschreven moet worden... dat het je lukt? Of ja. Of sta je ochtends nog wel eens op met zweet in de handen... en denk jezelf Nee, oh, dat heb ik Geen meer. idee. Ja, ik sta nog wel heel vaak op met geen idee... Uh, maar wat ik nu wel weet, en dat is gewoon ervaring, is dat er altijd wel links of rechtsom gewoon een stuk tekst ligt, s'avonds als de deadline nadert om 10 uur avonds. Um, in het begin heb ik, had, ik, had ik nog wel eens, ik dacht, ja, dit gaat niet lukken. Dus ik ga nu gewoon opbellen, ik ga de redactie bellen en zeggen dat het er niet in zit vandaag. Dat heb ik, uh, daar ben ik wel overheen. Dat ik gewoon, nou ja, het moet gewoon een stukje komen. En ook al. Er gebeurt er echt niets waar ik wat mee heb, of op gewone Er moet gewoon een stukje komen. Dus er komt altijd een stuk. Dus dat weet ik nu wel. Ook als ik het om zeven uur s avonds nog steeds niet weet. En ik ja, over drie uur moet gewoon twijfel worden bij de eindredactie liggen. Dan ik word niet meer zo snel zenuwachtig. Dan denk ik, ja, nee. Ik weet gewoon dat er altijd wel iets uit mijn vingers komt. En dat het op zich altijd wel lukt uiteindelijk. Maar er moet wel die deadline op zitten. Als er geen deadline op zit, dan Daar komt er niks. Nee, dan lukt niks. Nee. Nee, dat, is, dat is belangrijk. Nou, mensen gaan hopen toch ook denken dat jij heel uh, lichtvoetig door het leven gaat. Nee. Zeker <laughs> ook omdat je uit uh, Suriname komt. En uh, uh, voor jou heb ik dus een plaat uitgekozen die een beetje met het onderwerp. Ondertussen zal ik nog een klein stokje parbo bier in <laughs> okay. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Want ik heb okay. een, uh, ja, een, een plaat die over Suriname gaat voor jou oh, gekozen. We gaan luisteren naar Tik. Uh, Suriname, mijn land, voor Shaila Citalsi. Bango. Het land van Dobroe, Raba en Baron. Het land met een heel, hele klimaat. En corrupte ministers met een eerlijk gelaat. Het land van gevaar en zoveel beloftes. Het land van weinig doen na zoveel verlofjes. Het land van 8 december niet te vergeten is, omdat dit een grote plek uit het verleden voor is. Het land van Moeslaap en zo opvolgen Zambi. Het land waarin je lekker kaplikken in de vakantie. Het land van McCloy en Paul aan mijn nog. Je kleur kleurlijn bij de bal is het land. Waarin 89 de ramp zulke families verlamd heeft. En de hoop voor een betere toekomst verbrand heeft. Het land dat houdt aan het buitenland geeft. Maar Suriname, mijn land. Ik hou heel veel van jou. Oh, Zomer en ik komen uit het land van de rijken en de junkies. junkies. Het land waar we weg weggeven. Waar de regeerders profiteren en ze het volk neks geven. Het land van Ceedorp en Sterlimenso. Het land van Pata, Micho, Bach en Kenzo. Het land Kenso. waar de politiek vies is. Het land waar het AOV geld niets is. Het land waar we groot feestvieren in december. Het land van Pampastei en Hufie Het land waar bolletjes slikken of optie is. Dat je tot de cycle al wat je optimist. Kom eens, het land waarop je hoed en transfalt Het land van bus creation en dansalt. Het land dat voor een Chinees een paradijs is. Het land waar een minister in een paleis zit. Het land waar je coqueur het met een Nederlands accent. Waar je zit, is queer het als je het vaak net. Het land waar men bang is om te investeren. Is Porto, waar men talenten exportert en niet krijgt voor import. Suriname, Zie jij ondeugd en onducht, uitlaatgassen die hangen in de lucht, daar waar grote bedrijven hun arbeiders uitputten, daar waar je zonder geld je kansen, kan ze nooit kampen. Het land van Axkawina Loko we update. daar waar geld en populariteit kamen qua mee. Het land van Gigi Connection en Yuka het land van een geboren legende als Papa Dochi. Waar je het hart vanaf brief die in Abbey. Het land van die tak is next of fout, bijeen staat. Het land van school, water en helder groen gras, mijladen. Ook al is het nu niet meer hoe het toen was. Want het leven wordt harder, alles wordt nu. De water van ons geldt dat de minuut van het uur. Op de trappen is rust, schaatsen, hele harde brandvuren. Jullie namen gaan van zo so soen de bezout in de stuur. Als ik naar buiten duur en zaken goed bekijk, zie ik duidelijke kloof tussen arm en rij. Je noemt me praatjes gescheiden. Maar wat ik merk is dat ik. Ik ben, want ik ga naar school en ik werk, ben je sterk overleven. Ben je zwak, ga je dood. Want in het leven dat we leiden moet je vechten voor je brood. Dus sta op, Suriname, sta op en vecht. Vecht voor je land, voor je leven en je recht, kom op. Suriname, Nederland. Ik hou heel veel van jou, Nederland. Nederland, Nederland. Ik hou heel veel van jou. Suriname, leuk. mijn land. voor zei Sitalsing de columniste van de Volkskrant. <laughs> Je zit helemaal mee te genieten, hè? Ja, ik kende het niet. Nee? Nee, ik, uh, ik hoorde het voor het eerst, maar ik vind het heel leuk. Het is it, it, heel leuk. Er zitten, zitten uh, woorden in. Want in het begin, het woord gelaat. Dat is eigenlijk een heel uh, officieel uh, oud woord voor gezicht. Maar dat gebruiken ze gewoon in Suriname. It, it, heel veel van dat soort woorden die in Nederland niet meer gebruikt worden. Die, ja, of, of, of ja, veel te... Uh, ja, maar zijn en die, die, die is gewoon in zo'n zo zo zo rapnummer zit dat gewoon gelaat. Maar dat het is Tik en ik, weet niet, ik was in Suriname uh, toen ook, uh, was ook rondom de uh, vorige verkiezingen... toen mm -hmm. Bouters werd uh, ja. verkozen en Tik was de rapgroep die het nummer hadden gemaakt... Uh, zoveel jaren front ja. en dat werd geadopteerd door uh, Bouters als verkiezingslied... En daar kende ik ze van. En toen uh, nou, ja, heb okay. ik met die, uh, met die gasten, echt jonge gasten, uh, gesproken... wat zij vonden van Bouters en waarom ze uh, uh, zoveel Bouters waren. En nou, ja, deze plaat hebben ze onlangs gemaakt, geloof ik. Dus ik dacht, ja. maar, dat moet ik toch uh, ja, zeker leuk. Ja, Dus je ja. kent Tik. Dus dat andere nummer ken je dus wel. Dat ja, is het dat andere nummer, maar dit ken ik niet. Maar het, is, het, staan allemaal, het zit vol met waarheden. Het klopt allemaal. Wat ja, wat ze zijn zeggen. dat? Ja? <laughs> nee, er zit, zitten, zitten mooie zinnetjes in. Dat is bijvoorbeeld dat je uh, het uitmaakt uh, welke kleur je hebt uh, of je bij de balie wordt geholpen. Er wordt heel erg op bevolkingsgroepen gelet en, en afkomst. En dat, dat telt nog heel erg. Uh, van, van welke groep ben jij? En, uh, uh, wie is nu aan de beurt om voorgetrokken te worden, zeg maar... op, op, op basis van kleur en ras. Er, er, er zitten hele leuke dingen in. Uh, over corrupte ministers en over... Uh, en, en, en, en, nee, en de, de smerige stad en uitlaatgassen... en, en grondstoffen ja. die worden weggegeven. Maar en tegelijkertijd, dat het is toch allemaal heel mooi is... dat je er toch gewoon heel erg veel van Want Maar jij bent er geboren. Jij gaat er morgen ook uh, weer naartoe. Ja. Um, hoe vind je dat het met Suriname gaat? Uh, ja... Um, ja, ingewikkeld. Uh, um, um, eigenlijk natuurlijk niet, niet, niet, niet zo heel goed. Als je, de, de, toen wij uh, weggingen was ik zeven. dus uh, lang geleden. Uh, ten tijde van onafhankelijkheid was dat. En ik ben de hele tijd niet meer geweest. of dat ging Het begin nog wel af en toe met vakantie. En toen ben ik de hele tijd niet meer geweest. En toen ging ik een keer echt... Nou, 20 jaar of zo, weer een keer met vakantie. En toen dacht ik, hé, hé, wat leuk. Ik herken het allemaal nog. Het is allemaal nog hetzelfde. En toen dacht ik later, maar dat is eigenlijk heel erg. Dat alles nog hetzelfde is. Dus er is niks veranderd in al die tijd. Niks vooruit gegaan. Niks, niks verbeterd. Het is gewoon allemaal nog dezelfde oude troep. En, en, en dat is. Het tsunami is heel erg. Ups en downs. Hè? De, de, de, de jaren tachtig. De, de, de tijd van de militaire kop en daarna de uh, economische crisis... hebben enorm gat geslagen Dat land echt teruggeworpen in de tijd. En je, je ziet dan hoe, hoe lang, hoeveel tijd je dan nodig hebt als land... om daar weer van te recupereren, om weer op te krabbelen... en om, om, om, om, om weer een beetje ja, vooruitgang voor je mensen te, te, te, te, te kweken. Dat het heel ingewikkeld is. en Je ziet, je ziet wel uh, hier en daar vooruitgang en dan... En dan, dan zijn weer de verkeerde aan de macht en dan, dan, dan, dan verbrokkelt het allemaal weer. En dan dat, dat, dat, dat gaat het gaat een beetje met twee stappen vooruit en dan weer twee stappen achteruit. En dan Wat is er moeten vooruit. gebeuren dan om te... Suriname toch vooruit te helpen, om ze op het goede spoor te krijgen dan? Ja, op, op zich zit het land niet op een slecht spoor nu, denk ik. Ehm... Um... Ja, het is, het is ontzettend ingewikkeld. De schaal is veel te klein. Eigenlijk zouden we massaal met z'n allen... al die studenten die hier zitten... terug moeten gaan. En Eigenlijk zouden we dat moeten doen. Maar ja, doen het niet, want... Uh, ja, dan zit je daar. Nee, ik, in heb lang in, ook, ik heb een tijdje in de Bijlmer gewoond. En daar ja. sprak ik ook veel Surinamers. En die zeiden allemaal, ja, maar ik ben hier maar tijdelijk. Ik ga terug. Ja, ik wil ja, ja, ja, terug. Ja, ja. Elke, ik mis het zo. Iedereen ja, ja, ja, wil weg. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. ja. ja ze, ze missen het allemaal en ze willen ja. allemaal terug. Maar ze gaan uiteindelijk niet terug. Want het is daar gewoon heel moeilijk om je brood te verdienen. Het is heel ingewikkeld om daar een beetje een fatsoenlijke baan uh, te vinden. Waar je ook nog een gezin van kan onderhouden. Of een beetje leuk van kan leven. Dat is gewoon heel moeilijk daar. De meeste mensen hebben daar ook gewoon meer banen. Om, om, om een beetje het ja. eindje aan te elkaar te kunnen knopen en het hoofd boven water te kunnen houden. Dus het is wel, het is heel ingewikkeld. En hier heb je het gewoon zo ongelooflijk goed. Dat dit, dit land, Nederland, heeft zo, biedt zoveel kansen. En weet je, niet alleen in je werk en niet alleen uh, uh, wat je kunt verdienen. Maar ook dat je, je kinderen krijgen hier zo goed onderwijs. It, it is hier, dit land zorgt zo goed voor zijn mensen. En je hebt het zo verschrikkelijk goed als je hier woont. Dat het... Uh... Dit horen we de laatste tijd niet vaak, hè? Oh, tv dat het ja. heel goed gaat hier in Nederland. <laughs> het is meestal crisis. Het is, het is uh, zelfs in crisis hebben we het natuurlijk verschrikkelijk goed. Nee, het, het leven hier is, als je, als je, als je, dat, als je het hier een beetje, als je een beetje je best doet, kun je het hier zo ongelooflijk goed hebben. En in Suriname moet je heel, heel, heel, heel, heel erg goed je best doen. En dan heb je het nog steeds niet heel erg goed. Dus het is voor heel veel mensen die hier zitten van Surinaamse afkomst. Um, wel zo'n droom om terug te gaan. Maar als je dan teruggaat, gaat, dan denk je: jezus, uh, dan, Het lukt allemaal niet en de scholen zijn slecht. en, en, en nou, Het is allemaal Bouw je niks. Daarvan. En, ja, eigenlijk wel. Ik, ik, we hebben daar uh, twee jaar gewoond, van 2009 tot 2011. Zijn we zijn toen uh, even teruggegaan. Dan ben ook gewoon een beetje om te proberen, om te kijken hoe het nou zou zijn en zo. En het was ontzettend leuk. Ik heb een geweldige tijd gehad. Maar ook heel frustrerend, omdat je um, wel ziet dat je echt zo ongelooflijk hard uh, um, moet werken om een heel klein beetje vooruitgang te maken. En dan wordt het je weer afgepakt. Je, het, is, het is ook een hele onveilige, oneerlijke samenleving. Het is allemaal heel. Ja, alles, alles is daar slecht geregeld. Dus dat. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die, die verder willen in het leven... en niet meer kunnen, dat die weggaan. En tegelijkertijd denk je, nee, je moet niet weggaan. Je moet, je moet gewoon blijven, want het gaat slecht. Omdat iedereen weggaat. Je moet gewoon teruggaan. Je moet daar blijven en je moet je best doen. En, en, en jij doen. moet daar dan eigenlijk zeker blijven. Want jij hebt ja. overal een mening over ja, je bent een precies. bed weten. En jij maakt je ja, kwaad en je wil rechtvaardigheid. Ja. En dan kan je lekker columns over schrijven. Ja, nee, Elke dag wel zes dan. Ja, minstens wel acht, wel tien. Ja, nee, er gebeurt ontzettend veel daar waar je druk over kan maken... Veel Meer dan hier. Dat is echt stof voor het oprapen. Ja, nee, absoluut. Ik, ik heb daar wel een tijdje gewerkt uh, voor een, uh, een, een nieuwswebsite. En dat is wel zoveel malen bevredigender dan hier, omdat je daar wel. Het maakt wel meteen heel veel verschil, of heel veel. Het maakt meteen heel veel uit wat je doet, omdat het, het, het is allemaal uh, heel weinig. Dus. Dus elke bijdrage die je levert, valt wel meteen heel erg op. Zeg maar hier, als ik morgen zou stoppen met die columns. Nou ja, de wereld wordt er geen, geen sikkerpits slechter om. En weet je, de, de binnen een week zijn, zijn, zijn, is iedereen over het zijn verdriet heen. Dat ik dat niet meer doe. En is er iemand anders die het nog veel beter doet. Maar in Suriname, dan kun je wel echt... Um, zeker in de media, wel echt een bijdrage leveren. Die echt een verbetering is. denk je hey. hé... Kijk, heb ik gedaan. Kijk, het ziet er echt veel beter uit. Dat, dus... Maar dat is echt iets voor jou. <laughs> ja, ja, Waarom heb je het wel... dan niet volgehouden? <laughs> Waarom heb ik het niet volgehouden? Ja, mijn kinderen moesten naar school. En uh, ja, je verdient er echt helemaal niks mee. Je kan daar niet per se van leven. Dus, het is allemaal, ja, allemaal liefdewerk, oud papier en zo. Ja, je moet wel echt enorm doorzettingsvermogen hebben om dat, uh, om dat vol te houden. Ja, je vertelde net in, in het begin van het interview dat je echt wel een drang hebt. En ook best wel een rechtvaardigheidsgevoel. En dat mensen dit moeten weten. Dan ben je toch juist daar enorm op je plek. Ja, ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, ik, ik, moet, ik moet ook terug. En we gaan absoluut, dat gaan we absoluut ook wel weer een keer doen. Uh, maar ja, ik moet ook. Uh, mijn kinderen moeten ook naar school. En, uh, en we hebben het hier toch gewoon ook gewoon heel erg goed. Dat is het toch ook wel. Ook wel zo. Ja, We hebben het meestal, en ook in het liedje gaat het ook over de, de moeilijke kanten van Suriname. Maar toch ook, ik ben er ook geweest. Hoe komt het dat je zo snel verliefd wordt op Suriname? Ja, dat weet ik niet. Het is een combinatie van... Um, de, de, de, de mensen hebben een soort vrolijk makende relativering over zich. Alles wordt weggerelativeerd. En dat kan ook heel frustrerend zijn. Dat je denkt, ja, hoe kun je hier nou zo luchtig over doen? Het is gewoon heel erg. Het is gewoon heel belangrijk. Maar het, het, het geeft wel een hele prettige, hele fijne uh, samenleving. Krijg je daar ook wel door. Dat is het. En het is, ja, het is ook een mooi land. Uh, uh, je staat... Het, het, het is gewoon heel veel overweldigende natuur. Ik dat, we wonen daar ook. Ja, gewoon midden in een, in een woonwijk. Maar dan hadden we in de, in de tuin naast ons... Uh, had je zo'n zo roofvogel, een soort kleine valk. Die had daar zijn nest ingericht. En elke nacht uh, um, in, in, schuin tegenover ons nestelde een witte uil. En die, die, die vloog elke nacht uh, over ons. En onze vliering woonde nou, ongeveer honderdduizend vleermuizen. Weet je, je, je zit... Ook midden in die overweldigende natuur. En als het daar ook regent, regent het niet. Maar dan regent het. Dan hoor je het van de, uit de verte al aankomen. Een soort donderwolk. En dat alsof iemand de douche open heeft gezet daarboven. En dat stort ook echt neer. Je bent echt zo overgeleverd aan alle elementen daar. Dat je ook, ook Daar leer je ook wel heel erg van relativeren. Dat je denkt, ja, we zijn ook maar gewoon hele keertje, Ook maar gewoon mensen. En uh, dus, ja, dat, dat misschien. en Ja, gut. Het is ook heel Nederlands. Er wordt prachtig Nederlands gesproken. Er wordt ja. nergens zo mooi Nederlands gesproken als in Suriname. Het is heel, ja, heel... heel mooi daardoor. Dat, dat, die combinatie. Ja, kijk. Ik ben zo blij dat je dat allemaal vertelt. En als je het vertelt, kan ik het ook weer voor me zien. De kleuren, <laughs> maar ook de geuren en... Oh, en de geuren niet alleen van de natuur, maar ook van het eten. En oh, oh, maar ook de zweetlucht van de mensen in, in veel te lange rijen soms. Weet je wat? te gek. Um, maar dan wij in Nederland hebben het al snel... gaat het niet over de mooie dingen van Suriname... maar gaat het heel snel over Boutersen. Daar hebben ja. wij niks van. Ja. ja, dat is een fascinatie van, uh, van Nederland met Boutersen. Waarom, waarom lopen mensen achter Boutersen aan? Dat moeten wel allemaal hele domme mensen zijn. Dat is een beetje de... Maar ja, ik, uh, ik, ik kan me wel voorstellen waarom er zoveel mensen achter zo aanlopen. Kijk, je hebt, uh, je hebt, je hebt de tsunami, heb je die, de oude, oude politiek, dat is, uh, daar heb je ook oude en nieuwe politiek, dat is hier. De oude politiek, is, dat zijn de oude etnische partijen, dat is allemaal langs raciale lijnen georganiseerd. En daar kun je alleen iets bij bereiken of, of, uh, of iets van gedaan krijgen als je tot de juiste... Um, raciale groepen hoort. Um, als je binnen die politieke partijen iets, iets wil betekenen of, of, of, of politieke carrière wil maken, moet je minstens 60 zijn ja. of 70, anders word je niet serieus genomen. Ja. Dus het is allemaal versteende oude politiek. En wat Bouters doet. Die heeft zijn partij opengesteld voor iedereen. Alle rassen, alle standen, alle kleuren. En voor de jongeren. Tijd. Want die jongeren rapgroep die ja. ik draaide. Jeugd, ja. Die zei je ook van ja... Uh... De enige plek waar je als je jong bent en je wilt wat. En je, en, en je wilt uh, iets, iets binnen het politieke bestel. Omdat je vanuit, vanuit de politiek iets aan het land wil doen. Kun je bij geen enkele partij terecht. Behalve bij de partij van tussen. Dus jonge, talentvolle, slimme mensen. Die wat willen, die ambities hebben. Hebben. Die lopen dood in die andere partijen en die kiezen uiteindelijk allemaal voor de NDP van Bouters. Dus dat, dat verklaart een groot deel van zijn aantrekkingskracht, denk ik. Een ander deel van zijn aantrekkingskracht is dat hij heel erg van de kerk is. en uh, Tsunam is een heel religieus land. en uh, mm. De Pinkstergemeente is heel erg in opkomst. Die, die, die, handje klap kerk, en halleluja kerk en zo. Daar is Bouters heel erg van. Dus een deel van zijn aandacht komt ook uit die hoek. Maar het is vooral dat die, hij heeft de politiek vernieuwt door nou ja, een beetje door al die, die, die rassenbarrières heen te breken. En daardoor, en dat gevoegd bij dat, nou ja, dat, die, dat, dat uh, relativerende wat Surinamers hebben, dat ze alles kunnen wegrelativeren. Die kunnen ook gewoon een, een, een, een, een militaire koep kunnen ze ook wegrelativeren. Dus nou ja, dus als je dat allemaal bij elkaar voegt, dan vind ik het helemaal niet zo raar dat die partijen. Uh, zo groot is. En, uh... ja, maar het is grappig wat je net zei... Van, uh, in het begin van de uitzending zei je van... ja uh, de, de Antillen, de Nederlandse Antillen... die hebben zich... nou daar gebeurt elke keer wat, dat verandert. Ja, en ja, ja, Suriname is, wel is wel al 35 het jaar hetzelfde. Ja, ja en uh, het is inderdaad al 35 jaar hetzelfde... maar ook 35 jaar dezelfde politiek... en ook 35 jaar uh, Boutersen. Uh, ja, tenminste... Boutersen heeft zich wel opnieuw uitgevonden, ja. zeg maar. Dus, uh, dat, en... Op zich, ja, kijk, uiteindelijk is het ook, uh, ook allemaal stelen en uh, vriendjes bevoordelen en vriendjes voortrekken en, en, en dat soort dingen. Dus in die zin verandert er niet zoveel. Nee. Maar ik, ik, zeg maar, ik snap die aantrekkingskracht snap ik wel vanuit het, het, het, uh, het idee dat daar mensen terecht kunnen die nergens anders terecht kunnen. Dus ik, ik, ik, ik snap wel. Ik, ik, ik, zeg, ik geloof niet dat het nou een betere partij is. Of dat ze betere dingen doen. Maar ze hebben door. door door, door hun, uh, hun beleid wel gewoon goede mensen kunnen aantrekken die uh, nou ja dat verder kennelijk kennelijk zo'n hele periode van uh, um, van rechteloosheid daar wel gewoon makkelijk overheen kunnen stappen en denken nou... Pff. Maar uh, moet ik nou zeggen van nou uh, gaat het nog goed komen met Suriname? Ja, of moet ik zeggen uh, is het al goed met Suriname? Wat is het? Het is nog lang niet goed met Suriname. Maar natuurlijk gaat het goed komen. Tuurlijk. Het is nog niet goed, maar het gaat ja, goed komen. Tuurlijk. Ja, als je dat perspectief niet hebt, dan, nee, dan hebben ze geen reden meer om op te staan. Natuurlijk komt het goed. Hoop, daar ging je laatste column ook over ja. in de voetverand. Ja, ja het komt altijd goed. Kijk, en we meten vanuit Nederland natuurlijk alles af aan de normen van onze maatschappij, maar Nederland... nee, wat ik al zei, we hebben het hier zo ontzettend goed... en het is hier zo ontzettend goed geregeld. Ja, er zijn landen waar het minder goed geregeld is... maar dat is niet slechter. Of zo, dat, de mensen daar zijn niet slechter in. Ze nou, hebben het niet zeggen, ze zijn niet minder gelukkig. Ik ben blij dat het goed gaat. Ik ben er ook van overtuigd dat het goed komt met Suriname. Maar uh, we hebben nog heel korte tijd. Gaat dat ook goed komen met jou? Waar, waar, wat wil jij nog? Wat ik nog wil, ja. Oh, wat ik nog wil... Um, wat wil ik allemaal nog? Um, ik wil gewoon heel lang blijven schrijven. Het maakt me niet zoveel uit in welke vorm dat is. Uh, ik vind het heel fijn om dit platform te hebben. Omdat ik het fijn vind om zo'n dominee heel veel mensen toe te spreken. Toch hè, als en, dominee. Ja, zie je. heb ik het gezegd. Ja. Hè? Ik ben... God. Ja, hmm. uh, ja, iets met schrijven. Ik, ik heb geen vaste toekomst van Ik heb geleerd van mijn tijd in Suriname ook... Dat je, dat je ook gewoon niks moet plannen en niks moet bedenken. Ik heb nooit gepland dat ik dit zou doen. Die kolom op de twee ik kwam gewoon op mijn pad. En ik heb ook gewoon wel geleerd in de loop der tijd. Je moet gewoon niks plannen, dingen komen op je pad. En dan moet je gewoon heel hard ja roepen als ze op je pad komen. En dan komt het altijd goed. de dominee, het vingertje. Nou, ook, ook, ook wel een, een hele liberale dominee. Dat dan weer wel. Toch? Ja, ik steek altijd wel als ik je lees <lacht> iets van je op, dus dat is heel goed. Dus dat uh, werkt als geen ander. Uh, maar voor nu uh, wens ik jou een hele fijne vakantie. Eerst in Dankjewel. het mooie Suriname en daarna in het bijzondere uh, uh, Curaçao. Dank je wel. Uh, geniet van de welverdiende vakantie. Ja, ik, uh, ga ik, toe. ik hoop dat het uh, heel mooi wordt. We drinken deze fles Parbo zeker nog even op en dan? dan ga ik naar huis. Oh. Koffers inpakken. Koffers pakken. Ja. Mooi. Er gaan vier mensen op vakantie, maar je mag raden wie de koffers mag inpakken. De Driemaal dominee raden wie vingertje. dat mag doen. Precies. Ja. <laughs> de vrouw die het beste weet hoe de koffers ingepakt moeten worden. Precies, ja. Uh, dames en heren, het was mij groot genoeg om met Shaila Citalsing te praten, de columnisten van uh, de Volkskrant op pagina 2, maar ook uh, gewoon nog altijd journalisten. Hele fijne vakantie. Dankjewel. Dankjewel.